Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval op een huis in Rafa in het zuiden van Gaza... zijn negen Palestijnen gedood. Dat melden lokale gezondheidsfunctionarissen in het door Hamas gecontroleerde gebied. Israël voerde luchtaanvallen uit op Hamas-doelen in Rafa... als vergelding voor de dood van drie Israëlische militairen. Zij werden gedood bij een raketaanval door Hamas... bij de grensovergang bij Kerem Shalom... Die aanval kwam volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar Gaza te brengen... is na de aanval gesloten. De directeur van de CIA wordt deze week in Israël verwacht. Hij gaat proberen de Israëlische regering te overtuigen een deal te sluiten met Hamas... over vrijlating van de gijzelaars in ruil voor een gevechtspauze. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst was dit weekend ook bij gesprekken in Cairo. Afhankelijk klonken er positieve geluiden... maar inmiddels lijkt een doorbraak aan de onderhandelingstafel weer ver weg. Het stadsbestuur van Johannesburg is deels aansprakelijk voor de grote brand vorig jaar... waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Dat concludeert een onderzoekscommissie. Ook de eigenaar van het pand in de Zuid-Afrikaanse stad kwam zijn verplichtingen niet na... Er woonden honderden mensen in, terwijl dat niet mocht. Ook bestond het pand deels uit licht ontvlambaar materiaal. Het bestuur van Johannesburg en de eigenaar waren hiervan op de hoogte, maar grepen niet in. Max Verstappen is tweede geworden op de Grand Prix van Miami. De winnaar is de Brit Lando Norris van McLaren. Hij was ruim zeven seconden sneller dan Verstappen. Het is voor Norris de eerste Grand Prix-zege ooit in de Formule 1. Het weer, het blijft vannacht droog en lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 7. De komende dag een afwisseling van zon en wolken met vooral in het zuiden kans op een bui. tot 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Cry, crap, crap, crap, crap, cry, crap, crap, cry.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 Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. I know I can be a little stubborn sometimes. You might say a little righteous and too Everywhere I go I get so confused To the sky, passenger up every day. Sun can make you high. Keep my My be related